De hereniging van familieleden die elkaar sinds de Koreaanse burgeroorlog... niet meer hebben gezien, kwam in september stil te liggen. In Turkije wordt de rechtszaak tegen militairen die een koep zouden hebben beraamd... mogelijk heropend. Premier Erdogan zegt dat hij daar positief tegenover staat... als het wettelijk mogelijk is. Een groot aantal legerofficieren zit straffen tot twintig jaar uit... wegens het beramen van een koep. Door te zinspelen op herziening lijkt Erdogan toenadering te zoeken tot het leger. Politieke partijen hebben kritiek op Vitesse... dat naar een trainingskamp in Abu Dhabi is afgereisd... zonder verdediger Dan Mori. Die is daar niet welkom vanwege zijn Israëlische paspoort. De PVV en het CDA vinden dat Vitesse uit protest thuis had moeten blijven. Dat de club toch naar Abu Dhabi is gegaan, noemt PVV-leider Wilderslaf. CDA-kamerlid Omtzigt zegt dat Vitesse geen ruggengraat heeft. Het weer, veel bewolking met af en toe regen. En dat blijft de hele dag zo. Het is erg zacht. Vanmiddag wordt het ongeveer 12 graden. Pas in de avond wordt het vanuit het noordwesten droog. Morgen begint droog met wat zon. Later volgt opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal. Over de gevechten in Irak en Syrië hoort u straks onze correspondenten: Sander van Hoorn en Lex Runderkamp. En de gemeenteraadsverkiezingen zijn niet populair, ook niet bij lokale politici. Partijen hebben grote moeite om kandidaat-raadsleden te vinden. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is maandag 6 januari. Goedemorgen. In Syrië vechten de opstandelingen niet alleen tegen de troepen van president Assad, maar ook tegen elkaar. Rebellen van het vrije Syrische leger zijn in gevecht geraakt met ISIS, een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Verslaggever Lex Runderkamp over de gevolgen voor de strijd in Syrië. Het kan echt alle kanten opgaan. Uh, ik heb ook gehoord dat er de afgelopen uren besprekingen zijn gevoerd... tussen de allerhoogste mensen van ISIS... en van een aantal van die rebellen van het Islamitisch Front... Van de, van de Syrische rebellen. Die proberen om de zaak te kalmeren. Maar dat is ontzettend moeilijk... omdat er ontzettend veel verdeeldheid is en blijft. En een van de gevolgen zal zeker zijn... als ze niet meer goed gaan samenwerken in Syrië... dat de frontlinies tegen Assad zullen verzwakken. Nou, tot deze maand is er een Syrië-conferent. ...in Genève. En daar mag dan ook Iran aanschuiven als het aan de Verenigde Staten ligt. De Amerikanen kunnen alle hulp gebruiken, zelfs uit Teheran. Maar het is de vraag of dat een oplossing dichterbij brengt... ...zegt onze correspondent Thomas Ertbrink. Dat er in ieder geval vanuit het Iraanse uh, standpunt heel weinig uh, te veranderen is in Syrië. De, voor de Iraniërs die zeggen, ze, Syrië verloren, ramsmoed geboren. En die willen, het koste wat kost, uh, president Assad, in ieder geval de mensen van president Assad, aan de macht houden. Omdat zij anders het strategisch overwicht in dat gedeelte van het Midden-Oosten verliezen. De conferentie over Syrië begint op 22 januari. Over een paar maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maar op hoeveel mensen kunnen we stemmen? Het is namelijk voor veel partijen lastig om genoeg mensen te vinden voor de kieslijst. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. In zomeren bijvoorbeeld doet de Lieropse lijst niet eens meer mee. De partij probeerde van alles, maar alle potentiële kandidaten hadden een excuus. Uh, geen tijd. Dat is het belangrijkste. Men gaat veel liever met uh, zo'n lief zaterdag naar het voetballen. dan uh, naar, uh, naar uh, de gemeenteraad, om het zo maar even te zeggen. En als het dan al lukt om raadsleden te vinden. dan zijn ze niet altijd bezig met wat ze moeten doen. zegt oud-burgemeester van Enschede Jan Mans. Raadsleden zijn verschrikkelijk bezig met zichzelf en met elkaar vergeten dat we er voor mensen moeten zijn. En dat betekent dat je dus een soort voeling gaat missen... tussen datgene wat de stad echt vraagt en waar de raadsleden mee bezig zijn. Al dus oud-burgemeester Mans. Maar zo dramatisch als hij het voorstelt, is het nou ook weer niet... zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Dan vond ik eerlijk gezegd Mans wel wat cynisch. Want die zei ook zoiets van... ja, ik, ik ging nooit voor mijn lol naar de gemeenteraad toe. En ik kom veel in het land en er zitten in veel van die gemeenteraden hartstikke goede mensen. Het helpt de gemeenteraad ook niet als er voortdurend zo wordt gepraat. De raadsleden krijgen er ook nog eens veel werk bij... want er worden steeds meer taken overgeheveld naar de gemeente. Plasterk stelt geld beschikbaar om nieuwe raadsleden daarvoor in te werken. En Mark Robin Visser is vandaag ook op pad met een gemeenteraadslid. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Kon je er niet meer vinden? <laughs> nou, we beginnen maar eens eventjes met, uh, met één. Een gemeenteraadslid met een gezin, vier dochters, een baan... en dan dus ook nog actief in de politiek. Hoe doe je dat eigenlijk? Ik ben vanochtend in de prachtige gemeente Zeevang in Noord-Holland. En waar dat precies ligt, daar hebben we het straks over. Het is in twintig jaar nog nooit zo koud geweest in een groot deel van Amerika. Het is niet alleen de lage temperatuur waar mensen voor moeten oppassen. Zo waarschuwt een verslaggever van CNN... We're talking about negative -15 degrees Celsius. Very cold. And it's not so much about the temperature, really it's more about the wind because as the wind picks up, that's when it gets even worse. Op sommige plaatsen, zoals in St. Louis, zorgt hevige sneeuwval voor verkeersproblemen. De burgemeester adviseert de inwoners dan ook thuis te blijven. Uh this is a dangerous storm. Driving conditions range from difficult to impassable. So our advice to everyone is to uh... You know, stay off the if you can. Door die kou zijn sinds woensdag 16 mensen om het leven gekomen en meer dan 5000 vluchten geannuleerd. De verwachting is dat de kou nog zeker tot morgen aanhoudt. En dan was er een brand in een brandweerkazerne vannacht. Ja. In het Zuid-Hollandse Kaag. De kazerne en een bluswagen brandden uit. Beetje ironisch, brand bij de brandweer. Maar, zegt een woordvoerster van het korp, niet uniek. We weten niet hoe het heeft kunnen ontstaan. Het is natuurlijk heel zuur dat het om een brandweerkazerne gaat. Maar. Het is niet de eerste brandweerkazerne. En er zijn al meerdere brandweerkazernes dat ze brand hebben gehad. Zowel in Nederland als in het buitenland. Het had overigens nog erger kunnen zijn. Pal naast die kazerne staat de scheepswerf Royal van Lent. En die bleef bij de brand gespaard. Na half zeven, dan bellen we maar even met de brandweer daar. Ja, want dat blijft opmerkelijk. Ja. En ik vraag me af, waar waren de brandweerlieden dan? We nou, hebben geen bluswagen. Die lagen te slapen. Horen we zo... De kranten, eens even kijken. De Volkskrant die zegt dat Obama Irak niet langer kan blijven negeren. Het Irakspook steekt in Amerika de kop weer op. Iedereen vecht er tegen iedereen en Barack Obama heeft er geen antwoord op. En dat moet wel snel komen. Trouw opent ook met Irak. Al-Qaeda herreist in het Midden-Oosten. Ook in Syrië. Van waaruit het verzet in Irak weer wordt gevoed. Minister Kerry van Amerika. Amerikaanse troepen zullen niet terugkeren in Irak. Lees er meer over in Trouw. Het Nederlands Dagblad zegt dat de Gezondheidsraad adviseert om een screening te doen naar longkanker. Het aantal longkankerdoden kan fors omlaag als oudere rokers en ex-rokers jaarlijks een CT-scan laten maken. Metro opent met toetsterreur, teistert jonge schoolkinderen. Als een kind op de basisschool alle toetsen krijgt voorgeschoteld... heeft het aan het eind van groep 8 maar liefst 72 testen gemaakt. Klinkt toch een beetje zielig, ja, een beetje niet? Ja. De Telegraaf eh, zet DJ Armin van Buren op de voorkant... want hij loopt voorop in drankaanpak. Terwijl gemeenten, supermarkten en cafés worstelen... om die nieuwe leeftijdsgrens voor alcohol te handhaven... komt er hulp uit de onverwachte hoek. Nederlands bekendste DJ Armin van Buren trekt vanaf vandaag... ten strijde tegen alcoholmisbruik. De controle op het drankverbod, daar opent AD mee. Gemeenten falen daarbij. Er zijn nog nauwelijks controles... al dus het AD. Zegt een handjevol gemeente... heeft dit weekend gecontroleerd op dat drankverbod... voor minderjarigen, handhaving... Van de nieuwe wet dreigt uit te draaien op een ramp... zegt het genootschap van burgemeesters. En NRC Next heeft het ook al over drank. De kop is hier als er maar niemand hoeft te kotsen. Wat blijkt? Door dat alcoholverbod in Nederland... pakken Zeeuwse tieners de touringcar naar Antwerpen. Ze gaan dus massaal naar Antwerpen. En een van de quotes is... Als ik begin met drinken, dan blijf ik gaan. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9. en smiddags van half 5 tot 6. het NOS Radio 1 Journaal. Way past the expiration date And it's getting late Van Velzen hoorde u de blessed days. Twaalf minuten over zes. De eerste echte werkweek van het nieuwe jaar. Een nieuwe start, een schone lei, een nieuw begin. Ook voor jou, Mark Robin Visser. Ja, spreek ik met Frederique de Jong? Frederique de Jong. Het is een beetje de Franse Frederique. versie. Frederique. Oh, neem me niet kwalijk. Nee hoor, helemaal Goedemorgen. niet. Goedemorgen en hallo. Aangenaam. Hallo, ja. Een, een, een nieuw jaar, een nieuw begin, een schone lei en een nieuwe collega. Ja, leuk hè? Welkom in de familie. Dankjewel. Ik hoop dat je het fijn bij ons hebt. En je bent natuurlijk vorige week al begonnen, hè? eventjes zomaar zonder mij, zeg maar. Ja. Hoe is dat nou bevallen, Frederik? Dat is uh, zeer goed bevallen. Behalve ja. dat uh, de verslaggever in de ochtend natuurlijk eigenlijk gewoon live moet zijn. Hè? Want we hadden hier allerlei bandjes ja. lopen. Dat, ja. Ja. dat kan natuurlijk eigenlijk niet, maar ik begreep dat jij nog even moest uitslapen. Zeg, Frederik, misschien een wat, wat persoonlijke en ook intieme vraag... maar hoeveel wekkers heb jij nou naast je bed staan? Twee. Oké, okay. ik, ik heb, ook. Ik heb zo'n ja, zo lamp die uh, daglicht uh, produceert. <laughs> Ken je die? Oh, en werkt dat? Ja, ik ben er nog niet helemaal achter waar ik nou wakker door word. Door dat licht of door de wek. Ik, ik, ik kan er later die... pas meer over vertellen. Ja, dat is goed. Nee, dan hebben we het er gewoon over een paar weken nog een keer over. Dan ja. gaan we eens kijken hoe het gaat. We Leuk. gaan gewoon kijken hoe het gaat, Frederik. Goed? Mooi, ja. Zeg, ondertussen, hoe is het met je topografische kennis? Weet jij bijvoorbeeld e, e, waar Middelie ligt? Natuurlijk. Maar vertel uh, jij het maar even. Kwaardijk, <laughs> ja. Hoopreden, Schardam, Warder, Beets of Oosthuizen, waar ik dan nu ben. Maakt allemaal deel uit van de gemeente Zeevang in... Noord-Holland, een gemeente uh, gelegen tussen, voor wie het nou nog niet weet... tussen Purmerend en Hoorn, 6300 inwoners, ongeveer iets meer. 13 raadzetels, 2 wethouders en de burgemeester heet Karen Heerschop. De burgemeester slaan we even over, de wethouders ook... maar we gaan vooral eens even naar die raadszetels kijken... en wie, daar, uh, wie die innemen. Hè? Want uh, wie neemt de moeite nog tegenwoordig... jullie hadden het er vanmorgen ook al even over... om nog in de gemeenteraad te gaan zitten. Nou ja, een nieuw jaar, een nieuw begin. We krijgen straks gemeenteraadsverkiezingen. Dus er is alle reden voor om daar eens naar te kijken. Ik heb straks een afspraak met iemand die niet alleen een baan heeft, maar ook nog een gezin... met vier dochters en een vrouw. En dus ook nog de moeite neemt om hier in deze kleine gemeente... in de politiek uh, actief te zijn. En de vraag is waarom? Wat is de lol er eigenlijk aan? Wat hou je eraan over? En uh, kunnen we misschien ook anderen inspireren? Nou, dat dus. Inspireren in het nieuwe jaar. Wat vind je ervan? Ik doe een poging. Ja, Ik lijkt, heb er zin in. Het lijkt me fantastisch. En wat bedoel je met wat het oplevert? Dan hebben we het toch niet alleen over financiële middelen? Nou, we, de allerlei soorten bevrediging, denk ik aan. Dat is natuurlijk op allerlei mogelijke manieren eh, mogelijk. Niet waar? Meneer Plasterk had het al meteen over dat die mensen beter beloond. Of ja, daarom, ja, zoiets. Maar het kan natuurlijk ook hè, om gemeenschapszin gaan. Of dat je van je stad of je dorp houdt. Of dat je iets wil bereiken, een bepaald doel. Zo dat is het toch ooit begonnen? Dingen waar je, ja, dat lijkt mij toch ook. Want misschien moeten we weer terug naar dat soort idealen. Okay, het ideaal moet terug. Dankjewel, Mark, Robin Visser. Het Later meer, ja. Oké. Okay. Hij is nooit zo aardig tegen mij. Echt niet? <lacht> oh, <lacht> hij lacht. lacht. Nou, vooruit. Lieve Marcel. Ja, tot straks ah, de gezondheid. jij vaker, ook hoor. gelukkig nieuwjaar. Dank je gelijk. Mag dat toch? Dat is fijn. In Zweden Tuurlijk. We gaan naar Bob Sleeën. Wel ja, een twintigste plek. Meer zat er niet in voor de viermans Bob van Edwin van Kalkeren gisteren. En dat is zorgelijk. Eén maand voor Sochi. Het was voor Van Kalker dan ook een weekend om snel te vergeten.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 Ruim 88 jaar na de opening van het Zuiderparkstation in Den Haag... is het vandaag definitief gebeurd met de thuisbasis van ADO Den Haag. Straks om 7 uur begint de sloop van de laatste overgebleven tribune. De club is in 2007 al verhuisd naar het Voorpark, vlakbij het Prins Klausplein. In het Zuiderpark werd tot vorige week nog wel getraind. Oudspeler Lex Schommaker van ADO Den Haag loopt voor het laatst over zijn veld. Ik zal best nog wel een keertje met die over naar ADO willen kijken... He. In het zaterpark de Lange Zee, de warme super om je heen. wat zijn nou uw sterkste herinneringen? Hier liggen zoveel mooie herinneringen. Alo, Ajax hier uitverkocht huis 1-0 winnen. Uh, maakte ik de 1-0. en uh, ja, Dan heb je nog de bekerfinale hier met 2-1 tegen Ajax. De Europacup kwartfinale tegen West Ham, dat zijn natuurlijk wel legendarische wedstrijden. En die komen altijd weer terug, omdat er iets specifieks gebeurde in die wedstrijd in 1975. Ja, dat komt altijd wel een keer naar voren. Van, joh, weet je dat nog, dat die scheidsrechter die bal opgooide en uh, ik er met de bal vandoor ging. En wat een doelpunt opleverde. Dus hilariteit uh, ten top. Maasem eindelijk aan de bal. Thyssen, Thyssen. Maken. En ik zit er nu nog, maar met heel veel tussenposes, want ik heb ook in het buitenland gewerkt. Ja. en nu bent u technisch adviseur. Hè? Ja, ik ben gewoon ja. uh, technisch adviseur. Ik maak me complementair met een mooi woord aan de hele situatie bij Ado. Ja. Een beetje vraag voor die, vraag voor dat. Uh, hulpjes, zus, hulpjes, zo. En ja, wat leuk is dat je gewoon bij het eerste helft al uh, heel dichterop zit. En ja, nu gaat het. Uh, Ietsje minder goed. Dus uh, ja, dan uh, zullen we alle krachten weer uh, moeten bundelen. Om, uh, om er weer een uh, geslaagd seizoen van te maken. Ja. Want ja, Ado is natuurlijk uh, 108 jaar historie, een beetje. Heel veel is er eigenlijk niet meer over, hè? Van het Zuiderparkstadion. Uh, ja, maar dat is al gelijk gebeurd na 2007. Toen we hier, uh, zeg maar, een, een uh, heel vervelend seizoen hadden met, uh, met degradatie. Toen is, uh, zeg maar. Twee dagen daarna is Midden-Noord uh, gesloopt, oost daar en west. Met het oog op, uh, op de veiligheid en zo uh, hebben ze dat maar besloten om dat helemaal weg te halen. Ja, En nu is eigenlijk alleen die zuid over. Die zuid is van 1982, want daarvoor stond er een hele leuke oude groene tribune. En die, uh, ja, die is toen in brand gestoken, ook na een, een jaar... Waar het niet goed ging, want de ADO is natuurlijk een paar keer gedegradeerd, maar ook weer gepromoveerd. Dus uh, ja, en toen is die tribune in de brand gestoken na een degradatie. 81, 82. <tieden> Emotie, uh, verbazing, verbijstering, uh, dat... Uh, politieoptredens waren... waar ze met, met, met paarden over de tribunes heen denden. Ja, dat is allemaal gebeurd, maar... Ik ga nog eventjes met de voeten op het gras stampen. Ja, ja, ja, ja. Nu kan e het e nog, e hè? He? Nu ligt er e nog e gras. Nou ja, dat zijn stukjes weg, hè? Gras, dat hebben ze verkocht. Je kan het zo meenemen, want ze hebben al losgeprikt. Dus uh, ja, er zijn andere mensen die dat leuk vinden. U neemt zelfs zo'n kluitje niet mee naar huis? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat, uh, ik, uh, ik bewaar de herinneringen. Die zitten goed opgeslagen. En uh, ik kan af en toe nog eens hier en daar in, in een boek kijken. Om te zien hoe het geweest was. Toen Oh, oh, oh. Van den Burg. En maar weer proberen. Tomeloos is dit energieke ado. Een bijdrage van Karen Alberts. I wonder if you could be my kunt. Obvious, that's what I need. Jack McManus, bang on the piano. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. In Portugal zijn drie dagen van rouw afgekondigd... naar het overlijden van Eusebio. De zwarte parel van Mozambique schitterde in de jaren 60 voor Benfica. Voor over de elf landstitels werd het van het WK in 1966... en won in 1966 ook de Europa Cup 1. Hans Kraaij senior speelde in 63 met Feyenoord tegen Benfica. Hij kent de sterke punten van Eusebio. Hij was, hij was heel sterk. Het was een heel simpele man. Hij was, hij was heel sterk. Hij was snel. Hij had een geweldige trap. Hij was productief. Dat is ongelooflijk. Hij voor Benfica, dat las ik toevallig gisteren. Hij had die 300 doelpunten gemaakt. Nou, dat is natuurlijk enorm. En ook voor het Portugese helftal. Hij kwam uit Mozambique. was een gekleurde speler. Maar werd genaturaliseerd. Ja, hij heeft die hele goede wedstrijden gespeeld. En hij heeft ook heel veel betekend voor zijn club, Benfica, zegt Kraai. Ja, heel veel aan hem gehad. Uh, ze hebben grote prijzen gewonnen. En uh, hij heeft maar 64 keer in het Portugese helft gespeeld. Dat was weinig. Maar toen speelde hij hem veel minder in het land dan nu. Maar maakte wel 41 doelpunten. Hij was, hij was altijd bloedgevaarlijk. Ja, nog meer voetbal, want Manchester United doet niet meer mee in de FA Cup. Swansea City schakelde de kampioen van Engeland in de derde ronde uit met 2-1. Wilfried Boni, ex-Vitesse Spits, scoorde in de negentigste minuut het winnende doelpunt. Schaatser Arjan Stoetinga is in Dronten voor de vijfde keer Nederlands kampioen Marathon geworden. De wedstrijd stond volgens Stoetinga ook in het teken van de onlangs overleden Huisman. Ah Ja, Huisman. Ik ben er vrijdag naartoe geweest naar de ceremonie. Het uh, ja, was een heel mooi afscheid. En, uh, ja, verder, uh, vandaag ben ik er niet echt mee bezig geweest. Ik kwam me gewoon puur focus op de wedstrijd. En, uh, ja. <coughs> Sorry. Sjoerd zit natuurlijk wel in je achterhoofd. Het is dus, uh, ja, gewoon echt onvoorstelbaar. Ja, ik denk iedereen wel in, uh, met Sjoerd is achterover in de ronde Dus uh, ja, absoluut. Bij de vrouwen won Foske Tamar van der Wal. een de valpartij enkele ronden voor het einde werden een paar kanshebbers uitgeschakeld. Van der Wal reageerde daarom na haar overwinning dan ook ingetogen. Op een gegeven moment staat iedereen op het ijs en hebben we nog een minuut stilte voor Sjoerd. En dat is natuurlijk heel mooi dat we dat met z'n allen gewoon kunnen doen. Um, en op een gegeven moment zijn we gestart, weet je, dan merk je de eerste rondjes, denk je wel een beetje, nou, iedereen moet er een beetje inkomen, maar dan gaandeweg de wedstrijd dan, dan wordt het toch wel koers en dat, uh, dat hebben we vandaag ook zeker laten zien. Jorien Ter Mors en Shinky Knecht hebben in Amsterdam de nationale short track titels veroverd. Ter Mors was op alle afstanden de beste en Knecht moest alleen op de 500 meter Freek van der Wart voor zich dulden, maar was de beste op de 1500 en 1000 meter en finishte ook als eerste in de superfinale over 3000 meter. Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich geplaatst voor het WK in Italië. Oranje verloor het laatste WK duel dan wel met 3-2 van Gastland Kroatië. Maar door de 3-0 overwinning op België, van België op Polen, is de ploeg geplaatst als tweede beste nummers 2. Bent u er nog? Nederland deed er vier jaar geleden ook mee aan het WK in Japan en werd toen elfde. En de mannenvolleyballers die missen het WK, net als vier jaar geleden trouwens in Italië. En tot slot, tegen zevenen bellen we met China... want daar beginnen vijftig schaatsers vandaag aan een bijzondere schaatstocht... over de Gele Rivier. Dit is Radio 1. Half zeven, nu het NOS-journaal, Dorold Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. Het werk van gemeenteraadsleden moet goed worden beloond... zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek blijkt dat steeds minder mensen zich kandidaat willen stellen. Plasterk vindt dat het raadswerk aantrekkelijk moet zijn... en dat de beloning in ieder geval niet omlaag moet. De brandweerkazerne op het Zuid-Hollandse Kaag-eiland is door brand verwoest. Ook een bluswagen is verloren gegaan en een naastgelegen scheepswerf bleef gespaard. Vier mensen hebben rook ingeademd, zometeen in dit Radio 1 Journaal reactie van het brandweerkorps. De Verenigde Staten kampen met extreme kou. In Noord-Dakota en Minnesota zijn al temperaturen van min 30 gemeten. Kou heeft in de VS sinds afgelopen woensdag zeker 16 mensen het leven gekost.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 Hoe gaat het op de weg? Uh, ja Redelijk normaal hoor. Bij Amsterdam op de A7 vanuit Horen bij Weidewormer 5 kilometer. Stukje verderop op de A8 richting Amsterdam bij Knoop het Koenplein 2 kilometer. Op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland 3 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort Bij Spijkenisse een file van 4 kilometer. Dankjewel.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 Minuut over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar de brandweer. Zullen we dat maar eens doen? Uitgerekend namelijk in een brandweerkazerne is brand uitgebroken vannacht. Het gebeurde in Kaag, op een klein eilandje in Zuid-Holland. Ingrid Goort van de Brandweer, Hollands Midden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe kan er brand uitbreken bij de brandweer? Ja, waarom zou er geen brand kunnen uitbreken bij de brandweer? Nou, gewoon een verbouw, dus ja, die hebben zich toch wel goed beveiligd. Ja, gelukkig wel hoor. En er wordt ook zeker wel uitgezocht wat daar is gebeurd. U weet het nog niet? Nee, dat is nog niet bekend, nee. Is er geen sprinklerinstallatie? Uh, nee, er zit uh, geen sprinkler in dit uh, gebouw. Het is ook een hele kleine ruimte. Er kan ook maar één voertuig staan. Uh, wat misschien wel even mooi is om bij te zeggen... Uh, is dat de brand binnen het eigen brandcompartiment is gebleven. Dat is een preventieve maatregel die erg belangrijk is gezien... de oppervlakte van het gebouw wat ernaast zit... Dus uh, door het landcompartiment heeft hij in ieder geval niet kunnen uitbreiden. Dus het is niet groter geworden dan onze eigen kazerne. Dus dat was voor ons al een heel groot pluspunt. Was de kazerne bemand? Nee, nee deze kazerne is overdag is niet bemand. Het is het met vrijwilligers. Waren ze snel ter plekke wel om te blussen? Ja, want uh, de kazerne van Sessenheim is uh, direct gealarmeerd. En die was nou, in een munt van tijd was die, uh, aanwezig. En de veerpont uh, die lag al klaar. Dan zijn ze binnen een halve minuut aan de overkant van het water. Het is vrij smal water. Dus dat is allemaal heel snel gegaan. En het was ook mooi op tijd ontdekt door een medewerker van de Veerpont. Dus dat was allemaal tijdwinst. En die mensen die te hulp kwamen, waren dat ook weer vrijwilligers? Ja, de kazernes van Zasnijmen is ook een vrijwilligers. En de andere voertuigen die mee zijn gealarmeerd. Er zijn dus meerdere voertuigen gealomeerd zijn bezamen van vrijwilligers... ...behalve het voertuig van Leiden, dat zijn de proepsmedewerkers. Die hebben dus hun eigen voertuig meegenomen, want, ja, want deze is niet meer bruikbaar, neem ik aan. Nee, klopt. De collega's van de Kaag Kazijn die hebben nog zelf geprobeerd om dingen te redden wat mogelijk was. Die hebben daar ook ook bij ingeademd. Oh. En het is voor hen natuurlijk heel erg triest en voor ons allemaal om je eigen, ja, je eigen spullen in vlammen op te zien gaan. Ja, en dan nog iets anders. Kaag ligt op een eiland, alleen met de pont bereikbaar. Is, is het wel goed beveiligd tegen brand? Jawel, dat is uh, verder geen probleem. Je hebt Kaag dorp en je hebt Kaag eiland. We zijn met elkaar verbonden, dus gewoon inderdaad het korte stukje met de veerpont. Er wonen ook gewoon mensen op dit eiland en er is verder geen probleem dat als er brand uitbreekt... dan zijn we alsnog met een ander voertuig heel snel te plaatsen. Aha, oké, okay, dus de aanrijtijd wordt niet langer hierdoor? Nee, die wordt verder niks langer. Kijk, het zal... Een Twee, drie minuten langer duren dan als het eigen voertuig van het eiland zou uitdrukken. Dat is natuurlijk logisch, maar Sassenheim is ontzettend snel te plaatsen. Is er wel geld voor een nieuwe wagen? Daar hebben we vannacht nog even niet over nagedacht hoe we hiermee verder gaan. Daar is al wel wat een en ander opgestart om een vervangend voertuig neer te zetten. Dank u wel, Ingrid Gort van de Brandweer Hollands Midden. Gaan we naar Bangladesh. Verkiezingen in dat land zijn gisteren getekend door rellen en geweld. Tenminste 18 mensen kwamen om het leven. Oppositie boycottte de verkiezingen omdat premier Hasina vooraf weigerde een neutrale overgangsregering in te stellen. Door de boycott was de premier verzekerd van de overwinning. Ga naar correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, politiek geweld is niet ongewoon in Bangladesh, maar de schaal waarop misschien wel. Wat kun je erover vertellen? Nou ja, na een zeer bloedige verkiezingsrace zagen we gisteren ook een zeer bloedige verkiezingsdag. Hè. Bangladesh is een land waar de democratie normaal gesproken redelijk kan functioneren. De verkiezingen zijn vaak zelfs, gaan vaak zelfs gepaard met een feest, hè. het is echt een festival. Maar de chaos van gisteren, met de oppositie die niet meedoet, met stembureaus die worden aangevallen en in brand gestoken, met een massale aanwezigheid van het leger, echt een staat van belegachtige situatie.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 Het wordt erg spannend wat er in de komende dagen en weken gaat gebeuren. Ja, absoluut. Dankjewel, Correspondent Lucas Waagmeester... over de verkiezingen in Bangladesh. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. Mark Robin Visser die is in Noord-Holland. Dat hebben we inmiddels begrepen. In zeevang. tenminste, daar in de buurt. Mark Robin stort ja. zich vanochtend op de gemeentelijke politiek. Lokale politiek. Tenminste, als hij nog iemand kan vinden... Want het is niet populair, Marco. Robin. Tuur, tuurlijk, nee, maar ik kan wel niemand vinden. We ik ben inmiddels uh, aan tafel uh, gaan zitten bij Dirk uh, Dijkshoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, fractievoorzitter van uh, Zeevangs Belang. En dat is met stip de grootste partij hier in deze mooie gemeente in Noord-Holland. Hoe is dat zo gekomen eigenlijk? Uh, nou, ik ben uh, via terug met een uh, hele groep uh, ja, fanatieke vrijwilligers... begonnen met een nieuwe partij, anders? Ja? Omdat we vonden dat het, hier, het lokale belang hieronder ondergesneeuwd raakte. Nou, dat is een enorm succes ge geworden. We hebben vijf zetels uh, kunnen halen. Naast de al gevestigde uh, bestaande lokale partij... Uh, gemeentebelang en ja. Eigenlijk wilden we toen al graag samenwerken. Maar ja, we waren natuurlijk nieuw. En nieuw was altijd eng in de politiek. Dus er werd toen uh, in het begin in een grote boog om ons heen gelopen. Maar uh, ja, nu hebben we elkaar natuurlijk goed kunnen vinden. Ja. Nu kunnen ze niet meer om u heen. Ze kunnen niet meer om ons heen. Dat klopt. <lacht> nee, nee. Ik, eh, ik ben hier in Zeevang, eh, eh, natuurlijk om u te ontmoeten... maar eh, ook omdat dit een van de gemeenten is... een van de vele gemeenten is... waar vandaag, vanavond, een nieuwjaarsreceptie wordt gehouden. En ik zag op de website van de gemeente Zeevang... dat iedereen is uitgenodigd. Ja. Dat kan nog druk worden. Nou, dat, dat valt eigenlijk dan toch tegen, om het ja. zo maar te zeggen. Dan denk je, wie, wie leest dat nu en wie gaat daar nu heen? Um... Nou, ik denk dan, als het maar als de bitterballen goed zijn, dan kunnen we daar toch wel even. Dan zou je zeggen: dan komt iedereen. Ik, ik zeg dat ook wel eens met de raadsvergaderingen: kom gewoon kijken. Uh -huh. Altijd uh, koffie en een borreltje toe, altijd gezellig. Maar het is een beperkte groep die zich uh, daartoe aangetrokken voelt. Ja, ja. En dat is jammer. Hoeveel mensen denkt u dat er vanavond op de nieuwjaarsreceptie in Zeevang komen? Nou, op de nieuwjaarsreceptie komen inderdaad enkele honderden mensen. Ja. Maar uh, het is natuurlijk altijd de vaste garde van de verenigingen die er eigenlijk altijd zijn, de, de mensen die betrokken zijn bij de gemeente, die zijn er allemaal wel. Ja. En er gaat hier ook nog wel wat leuks gebeuren, want hier in Zeevang... zo heb ik mij laten vertellen, worden uh, ook de sporter uh, van het jaar... en de vrijwilliger uh, van het jaar gekozen. En dan later ook nog de ondernemer van het jaar. Ja, dat klopt. Uh, dat doen wij ook weer om, om ja, meer mensen te trekken... Uh, en, en te binden met de gemeente, om te laten zien... dat wij uh, ook leuke dingen kunnen doen voor de ja, burger. Ja, ja. En dat tot slot nog even, meneer Dijksoorn. Uh, dan houden we op over die receptie, hoor. maar uh, valt er wat te vieren? Uh, ja, kijk, we zijn er trots op dat het uh, gaat gebeuren, de fusie. Want dat was echt, echt nodig voor ons als kleine gemeente. Ja. Jullie blijven niet als Zeevang bestaan straks... naar de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, met goed 6.000 inwoners is, is dat niet meer haalbaar. Dat is niet realistisch. Mm. Daar moeten we eerlijk in zijn. Hoe, hoe trots we ook zijn op onszelf en dat graag zouden willen... we kunnen dat niet. En u gaat fuseren met uh, Volendam-Edam, hè? Mm, dat klopt, dat klopt. Ja, wij hebben het altijd over Edam-Vollendam. Die staat, geloof oh. ik, nog steeds vooraan. Maar, maar neem ik waar. <laughs> maar inderdaad... Uh, ja, de eerste keuze was een uh, plattelandsgemeente. Dus uh, we keken naar uh, Beemster, uh, Graf de Rijp en Schermen. Ja. Helaas heeft de Beemster uh, dat afgeketst een aantal jaren terug. Die is naar Permanent gekropen. En uh, ja, ja dan, dan komt er een gat en dan moet je de andere kant op. Ja, ja, ja. Is dit een, het belangrijkste item straks in de gemeenteraadsverkiezingen? Uh, en waar gaat het dan over? Waar heb je het dan eigenlijk over? Het, uh, het eigen volk eerst? Uh, dat klinkt een <laughs> beetje cru, maar eigenlijk komt het daar natuurlijk ja. wel op neer. Ja, ja, hoe, hoe behouden we wat we hebben? Wij zijn een mooie uh, plattelandsgemeente. Veel natuur, rust, open, ruimte. Uh, ja, mensen zijn er erg op gesteld. Zijn daarvoor ook hier komen wonen. Mm -hmm. En uh, ja, hoe bewaar je dat? Naast het uh, stedelijke Edam-Vollendam, wat natuurlijk uh, drinkt. Ja, ja, dat is het. Uh, uh, uh, En die, die twee plaatsen hebben ook niet veel grond meer om op te bouwen. En die kijken misschien rijkhalsend uit naar de grazige weiden van uh, zeevang. Hier wordt wel eens gezegd dat het enige <t <t gras dat ze hebben in Edam-Vollendam is kunstgras. Maar dat is misschien een beetje heel hard, maar... Het, ja, ja. Zo zit het ongeveer ja, wel in elkaar. Ja. Uh, ondertussen bent u de messen aan het slijpen? Nou, messen aan het slijpen. Nee hoor, we hebben heel goed contact met Edam Vollendam. Ja, ja je uh, moet straks verder. Hè? Dus, ja. Uiteraard, dus dat heeft geen zin. Ja, ja. Nee, het gaat erom om, om je belangen te verdedigen. Ja. Daar gaat het om. Ja. Meneer Dijkshoorn, wij zitten hier aan tafel. Net, ze zijn allemaal de kamer uitgevlucht. Zowel uw vrouw, die had mij nog wel een kopje koffie beloofd. Maar, en u heeft ook nog vier kinderen. Ja, dat klopt. Hè, uh, daar wil ik het straks met u eens even over hebben. Want daarnaast ook nog een baan enzovoort. U bent huisman, u hebt een baan, u heeft kinderen. En dan ook nog zo actief in de politiek. Hoe doe je dat allemaal? En Vooral ook, hoe inspireer je anderen? Zullen we daar straks naar nog eens even over doorpraten? Ja, is goed. Gaan we zoveel praten. Okay. Tot straks. En dan ook nog verslaggevers op bezoek. zochtens vroeg, Mark Robin Visser. U hoort hem vanuit Zevaart. Prins William van Groot-Brittannië gaat studeren voor boer. Daar hoort u zometeen meteen meer over. Right out, hoorde u, Alison Moyet. Er is verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Met uh, inmiddels uh, negen files, alles bij elkaar zo'n 25 kilometer. Dat is redelijk normaal voor dit tijdstip. Met een paar opvallende. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Knop het Hoeverlaken, Drie kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Ook een aanrijding op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij de Van Brienoordbrug. Daar staat 4 kilometer file... Ook daar is de linker rijstrook afgesloten. En op de A20 van hoek van Holland naar Gouda... bij knoppen plein twee kilometer. En daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Britse prins William gaat terug naar de schoolbanken. Hij begint deze week aan een agrarische opleiding... voor leiderschap en duurzaamheid... aan de prestigieuze universiteit van Cambridge. Daar is in Groot-Brittannië niet iedereen even blij mee. Zeven jaar lang zat William bij de luchtmacht... De afgelopen drie jaar als bemanningslid van een reddingshelikopter aan de Britse westkust. I'll just go by the at the controls of a Sea King, the aircraft he spent two years learning to fly. Last year he qualified to command rescues like this. De prins gaf leiding aan reddingsoperaties in een Sea King helikopter, maar daar kwam afgelopen september een eind aan, toen de 31-jarige William afzwaaide. Zijn prioriteiten liggen nu bij zijn vrouw, Kate, en hun pasgeboren zoontje George. En bij zijn hond, Lupo. Voor mij, Catherine, en now little George are my priorities. And Lupo. Um, and so... I was going to ask you about Lupo. Yeah. How's how's Lupo coping? He's coping all right, actually. I mean, as a lot of people know, who've got dogs and bringing newborn back, they they take a little bit of time to adapt. But um, no, he's been all right so far. He's been slobbering sort of around the house a bit, so he's uh, he's perfectly happy. William gaat zich bezighouden met goede doelen. Hij maakt zich in het bijzonder zorgen om de illegale handel in bedreigde diersoorten, zoals de Afrikaanse olifant en de neushoorn. De illegale killing van de Afrikaanse elephant en rhino. en de relatieve illegale trade in hun ivory en hoorn. heeft schokkende stelsels in de laatste vier jaar. William deelt zijn zorgen om de natuur met zijn vader, Prins Charles. Die is een verklaard tegenstander van de moderne industriële landbouw. Boeren moeten volgens hem voor de lokale markt produceren. Dat is geen kleine niche markt, maar de toekomst van de Europese landbouw, vindt Charles. We really do need to stop seeing locally produced food as some soort of niche market, and instead see it as an increasingly important. Vital of the mainstream process of planning the future of European agriculture. Niet iedereen ziet William graag komen. Sommige studenten vinden dat hij een voorrangsbehandeling krijgt. Cambridge stelt normaal gesproken hoge eisen aan studenten, maar de prins haalde op school middelmatige cijfers. Het komt wel handig uit voor William dat hij een van de geldschieters is van de opleiding waar hij gaat studeren schrijft het studentenblad van Cambridge. Het is een belediging voor iedere student... die dezelfde of hogere cijfers haalde dan hij... en die toch niet in Cambridge mag studeren. Maar William is nu eenmaal geen gewone student. Als zijn vader koning wordt, krijgt hij als kroonprins... de leiding over het hertogdom van Cornwall, een uitgestrekt landbouwgebied. De opleiding in Cambridge moet hem ook op die taak voorbereiden... Een kruiderniersteer op het Britse platteland heeft nog wat extra advies voor. Hem. My first piece of advice to Prince William would be that as a farmer he would have to actually get his hands dirty to realise what farming is all about. And then I think he'd earn a lot of respect from the village communities and farming communities. Hij zal ook een keer het vuile werk moeten opknappen op een boerderij. En als hij dat doet. Zal hij een fantastische pleitbezorger worden van de plattelandsbevolking. En ik, ben sure zeker dat Prins William een marvellous ambassadeur voor landelijke gemeenschappen overal Tien weken duurt zijn opleiding, zegt een Britse royalty watcher. Hij He heeft up to 18 to 20 teaching hours every week, um, but he's also expected to do study time. He may also be expected to carry out day trips, to carry out visits, which will take up additional time. En daardoor zal hij zijn gezin een tijdje moeten missen. Al hoeft hij natuurlijk niet in een studentenhuis te slapen. William will be away from his family a little bit. Um, it's not student halls of residence, I'm afraid, which would be very funny. It is private accommodation in Cambridge. Het is acht minuten voor zeven. Ruim vijftig Nederlanders schaatsen de komende dagen op de Gele Rivier in China... voor de Great Wall Skating Challenge. Meer dan vijfduizend kilometer lang is die rivier. De start en de finish zijn op de plek waar de Chinese muur en de Gele Rivier elkaar kruisen. En Stefan Razing heeft deze tocht georganiseerd. Goedemorgen en voor u goedemiddag. Ja, goedemorgen, goedemiddag. Kennelijk is die rivier dus bevroren. De rivier is uh, bevroren, hij is uh, op sommige plekken halve meter dik, uh, 40 centimeter dik. Ja. Wat heerlijk! Ja, hij is heerlijk en uh, dan te bedenken dat we, ja, hij is 500 meter breed. Aan beide kanten rotshoogtes van een honderden meters. Het is wat dat betreft een uniek uh, natuurgebied en uh, dat is gewoon genieten. Dus schaatsers gaan er echt van genieten. Uh, ik heb hier al een week vertoefd. Het is uh, echt een unieke plek, ik ben op vele plaatsen geweest, maar het uh, is smullen. Waarom heeft u, meneer Razing, nou juist die locatie uitgekozen? Ja, omdat het zo'n mooie plek is natuurlijk, maar er zijn meer mooie plekken met ijs. Ja, het is één, een, een hele mooie plek. Uh, twee, um, we zijn een organisatie, Voetstep uh, uh, Sport events, uh, samen met Daniel Royakkes dus organiseren wij unieke uh, tochten, uh, sport-events in de zin van natuur, cultuur en. Uh, en sport, dat willen we verbinden met elkaar. En dat kun je heel goed in China doen. En in China doen we dat samen met de boeren. Boeren die hier uh, in de winter uh, moeilijk uh, nou ja, hun brood kunnen verdienen. En uh, ja, we noemen dat com community-based tourism. Dat willen we graag toepassen om ook met de boeren hier samen in uh, China uh, een event neer te zetten. Waarom China? Dat heeft met te maken dat uh, Daniel zijn wortels onder andere in uh, China heeft uh, maar we zoeken ook plekken zoals in Afrika. Uh, hele unieke plekken waar je met natuur, sport en cultuur mooi kunt verbinden met elkaar. Onze tochten zijn ook uh, op die drie pijlers gestoeld. En wat is de rol van de boeren bij deze tocht? Nou, de boeren die, uh, die verzorgen de, de sporters. Uh, de boeren die helpen mee om het uh, ijs te prepareren met de middelen die ze hebben. Dat is wel allemaal beperkt. We hebben zeg maar ook een uitvinder meegenomen, dat is Willem. En Willem die heeft bijvoorbeeld bedacht hoe we een auto op het ijs krijgen. Omdat het ijs nou ja, zeg maar zo'n meter of zeven lager ligt dan de oever. Nou ja, dat soort dingen kom je tegen. Maar dat heeft Willem in ieder geval uitgevonden. Boeren die leveren de materialen, helpen mee bouwen met dingen. We hebben bijvoorbeeld ook een unieke wijze het ijs... Zeg maar, uh, ja, Zandvrij gemaakt. Uh, dat is wat anders dan sneeuwvrij, want hier valt nauwelijks sneeuw. Ja, ik zie het ook zo vormen dat die boeren daar dan straks met uh, Bami en Zopi langs de kant staan? <laughs> of? Nou, boeren die, voeren, die, die maken het eten, die uh, vervoeren het naar uh, de rivier. En dan brengen wij met onze mensen uh, brengen dat naar de stempelposten en naar een, uh, een lunchplek die we gemaakt hebben aan het ijs. Ja. Dus nee. zij maken het eten vooral. Ja, ja, En begrijpen ze er iets van waarom Nederland als daar komen schaatsen? Nou, het, is, het is voor hun, nee, ze begrijpen er uh, in die zin uh, in het begin niets van. Ze gaan er nu iets meer van snappen. Ze staan uh, ons aan te kijken als ik de schaatsen aantrek van wat is dit. En uh, we hebben ook allerlei banners en promotiemateriaal. Nou, het, ze staan met enig ongeloof te kijken, maar uh, uh, ja, ze stimuleren dit wel. Ze, ze vinden het uh, fantastisch, ze vinden het uniek. Maar uh, inderdaad, ze begrijpen er in het begin zo helemaal niks van. Maar dat gaat nu wat komen. En wie doen hier aan mee aan deze tocht? Allereerst uh, zijn dat uh, mensen die uh, uiteraard sport in warm maat toedragen. En dat zijn vooral duursporters. Uh, pakken nu de schaat. En uh, dat zijn uh, mensen die eigenlijk uh, ja, veel uh, duursportactiviteiten al gedaan hebben. In Nederland, maar ook in andere landen. Uh, dus die trainen... Continu, ofwel op de fiets, ofwel op de schaats. ofwel hardlopend. En met name de duursporters. Heel veel plezier, Stefan Razing, de organisator van de schaatstocht over de gele rivier in China. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het aantal doden als gevolg van longkanker kan veel lager worden. als en rokers en ex-rokers jaarlijks een CT-scan laten maken. blijkt uit Amerikaans-Nederlands onderzoek. De Volkskrant schrijft erover. Longkanker is een goede ziekte om op te screenen, omdat de doelgroep duidelijk is. <coughs> Pardon, het zijn namelijk vrijwel alleen rokers die het krijgen. Zo'n screening is er nu nog niet, omdat de scans ook veel vormen van kanker laten zien die nooit een probleem zullen opleveren. En dat leidt tot hoge kosten en weinig resultaat. De onderzoekers stellen daarom voor om, om alleen de verstokte rokers te laten testen. Er komt dus hulp uit onverwachte hoek met de bestrijding van alcoholmisbruik door jongeren. Armin van Buren namelijk. In de Telegraaf laat de DJ weten dat hij niet vrolijk wordt van alcoholmisbruik. Van Buren ziet tijdens zijn optredens vaak dat jongeren veel te veel drinken... en ergert zich daaraan. Hij is dit jaar daarom het gezicht van een campagne tegen overmatig drankgebruik. De Nederlandse wetenschapper Erik van Sebille is dolblij... dat zijn avontuur op de Antarctica voorbij is. AD schrijft dat de 32-jarige wetenschapper aan boord was van dat schip. De academic Shoskansky. Dat kwam vast te zitten in het Polenhuis. U hoeft er veel over gehoord, ook bij ons. Vanaf de kust kwam het ijs op ons schip af. Binnen de kortste keren zaten we muurvast, zegt Sabiele. Hij waande zich aan boord continu in een soort Big Brother. De wereldpers heeft de reddingsoperatie namelijk op de voet gevolgd. Het wordt opnieuw een moeilijk jaar voor de reisbranche, meldt de Volkskrant. Er zijn tot nu toe 12% minder boekingen voor de wintersport... en 10% minder voor zomervakanties, blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie ANVR. Mensen wachten langer met boeken omdat hun vooruitzichten onzeker zijn. Ze weten bijvoorbeeld niet of ze aan het eind van het jaar nog wel een baan hebben. Opvallend is dat er veel minder interesse is voor Duitsland als sneeuwbestemming. Maar dat komt waarschijnlijk doordat er momenteel nog maar weinig sneeuw is gevallen. Ja, dat helpt niet. Kranten besteden veel aandacht aan de overleden. Eusebio trouw omschrijft de Portugese voetballegende als de zwarte parel die puur bleef. Zo knoopt hij na zijn carrière nooit contacten aan met dubieuze voetbalbestuurders. De Telegraaf weet te melden dat niemand minder dan Johan Cruijff in 1962 de ballenjongen was bij de legendarische Europa cup finale tussen Benfica en Real Madrid. En daar scoorde, scoorde Eusebio twee keer. Hij kwam volgens Cruijff niet meer bij van het lachen toen hij hoorde wie de ballen had geraakt bij die wedstrijd. Straks na acht uur hebben we het over Irak en het opgeleide geweld daar. Al-Qaeda neemt daar steden in en doet zich hoort.